Dorel Megens met het NOS-journaal. Een heel goed eerste kwartaal voor supermarktconcern Ahol Delhaize. Het bedrijf boekte 645 miljoen euro winst. Dat is bijna de helft meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Bol.com draaide goed. Vooral ook doordat mensen in maart fors gingen hamsteren vanwege het coronavirus. De totale opbrengsten van Ahol Delhaize bedroegen meer dan 18 miljard euro... Dat is bijna 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Air France-KLM heeft door de coronacrisis in het eerste kwartaal... een netto verlies geleden van 1,8 miljard euro. Dat is het grootste verlies ooit voor de luchtvaartmaatschappij. Tien jaar geleden werd door de financiële crisis... over een heel jaar 1,6 miljard euro verlies geleden. Dit jaar begon goed voor Air France-KLM... totdat het coronavirus wereldwijd toesloeg. In maart werden bijna alle vluchten geschrapt... Waarschijnlijk zijn de cijfers over het tweede kwartaal nog veel slechter. Er wordt sinds deze week weer gevlogen op een aantal Europese bestemmingen. Maar de meeste vliegtuigen staan nog altijd aan de grond. Het naleven van de coronamaatregelen gaat Nederlanders nu nog goed af. Maar veel mensen zijn bang dat dat niet zo blijft als de crisis lang gaat duren. Blijkt uit een gedragsonderzoek van de GGD en het RIVM. Zo'n 80% heeft weinig moeite met zaken als geen handenschudden maar wel met thuisblijven en het niet bezoeken van kwetsbaren en ouderen. Ongeveer 70% heeft vertrouwen in de Nederlandse aanpak. ProRail heeft de politie ingeschakeld om treinreizigers bij station Weesp uit de trein te halen. De trein richting Amsterdam zat te vol. Het lukte niet om anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar niemand wilde uitstappen. De politie moest het treinpersoneel in Weesp helpen. Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling.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 Ahora que te fuiste, Leos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos para que vuelvas a mí. Var is der liefde geblieben? Het heeft ons niet meegezet Ik zou het willen vergeten ook oh, kan dat, niet? Kan dat, niet, dat kan niet? Dime que hacer Que el tiempo se nos va Ya no lo pienses más Vivamos el momento Anders nodig je bent genoeg. Als je boze voordet die pinkers uit. Het leven soms al duwen helemaal nada. Te digo que no. De vacaciones en Punta Cana, no. En Parijs een fin de semana, no. Si no estás conmigo, no quiero nada. Want ik voor mij. You do my photo in my biographia I was loco baby, I lost you But the language I learned what I learned I'm for you, 24-7 Everything I have, I can give you If you want If you It we wat a lot